We al met het RWS-journaal. Politievakbond ACP betwijfelt dat de beloofde extra 267 miljoen euro... voor de nationale politie er ook echt komt. Het bedrag is onderdeel van het regeerakkoord. Maar volgens de ACP is er nog veel onduidelijk over de voorwaarden. Zo is de bond bang dat de arbeidstijden voor agenten worden versoepeld... waardoor de werkdruk verder toeneemt. Volgens de ACP moet minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid... snel duidelijk maken onder welke voorwaarden... de nationale politie er geld bij krijgt. De 10 minuten trein tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven gaat vanaf 10 december de hele week rijden. Nu rijdt er als proef alleen op woensdag elke 10 minuten een trein op dit traject. Volgens NS is de proef een succes. De treinen rijden grotendeels op tijd en vallen nauwelijks uit. De nieuwe 10 minuten dienst moet de passagiers minder wachttijd en meer kans op een zitplek opleveren. Op sommige andere trajecten wordt de aansluiting wel slechter. Zo zijn de overstaptijden in Tiel bijvoorbeeld straks zo'n 18 minuten langer.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 Waarom de agent over dat terrein reed is nog onduidelijk. De politieauto is met een bestelbus uit het beton getrokken en kon daarna verder rijden. Een deel van de betonlaag moet opnieuw worden gestort. De aannemer wil de kosten daarvoor verhalen op de politie. Het weer nog, bewolking en af en toe een bui. Ook kan de zon even tevoorschijn komen. Het is vandaag ongeveer 17 graden. Herstel 14 graden. Morgen is het wisselvallig met veel bewolking en later op de dag regen. Wordt in het weekend koeler dan vandaag, dan is het zo'n 12 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum staat de brug open bij Gorkum in beide richtingen 3 kilometer file.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 Rochester heb ik het dan over. En dit is natuurlijk een van zijn uh, grootste successen samen met Dolly Parton. En het is natuurlijk een nummer oorspronkelijk geschreven ook alweer, uh, rond door een Australische groep. De Bee Gees. Absoluut. Fantastische uh, muziek hebben die mannen al voortgebracht. Helaas is er nog maar één in leven. Alleen nog maar Barry Gibb. Ja. En uh, ja, die andere twee uh, een afschuwelijke uh, doodgestorven, helaas. We gaan heel snel naar een uh, gast aan de telefoon, Henny. want uh, ik heb Martijn Prins van der Lijn. Ja, en dan heb ik nog even het berichtje waar we het straks over hadden. De politie is donderdagavond in de omgeving van de Ruiterstraat in Zandvoort een zoekactie gestart naar een overvaller. Een getinte, magere jongen van ongeveer 20 jaar met blauwe jas en een spijkerbroek met gaten pleegde de overval. Hij maakte in de hal van een flat de persoonlijke spullen van een mannelijk slachtoffer buit. In de omgeving zochten de agenten met behulp van een politiehond naar de dader... en er cirkelde enige tijd een politiehelikopter door de lucht. Toch rare dingen, jongens, die je Wees hoort. Ja. Ja. En dan heb ik nog een dienstmededeling voordat we naar Martijn gaan. Dit programma, waar u naar luistert, is mede mogelijk gemaakt... dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Het en is daar... maar dat u het weet. En daar heeft Martijn wel eens gegeten, geloof ik. Nee, nog niet één. Moet je doen, moet je doen. Ja, goedemiddag. Nee, nee dat, jongen. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Nou, meteen. Ik zou zeggen, barst los. Nou ja, nog niet vandaag. <laughs> uh, morgen pas. Ja. Ben je laat naar bed gegaan of zo? <clears throat> nee, dit viel best wel mee. Hè. Nou ja, we hebben wel een alibi. Hè. Uh, voor de duidelijkheid hebben we gisteravond bij bij niet uh, gezeten. Mm. Uh, voetbal Haarlem is een nieuw, uh, nieuw onderdeel gestart. Uh, uh, niet profiel, hè? Hey, no. Portret, sorry. Portret, Portret. jongen, ja, luister uh, nou ja. toch. <laughs> Zie je wel dat je oh, laat in nee. bed bent, hè? Ja, <laughs> ja. we gaan de komende tijd gaan we opvallende spelers uh, uh, onder de loep nemen. Leuk. En we zijn gisteren begonnen met, uh, ik ga nog geen naam noemen, uh, maar het is een Zandvoort die bij koninklijke HFC speelt. Nou, okay. dan weet iedereen wie het uh, is, hoor. <laughs> ja. Zeg maar, en waar kunnen we dat vinden dan, uh, Martijn? Sorry, uh, Ron. Waar kunnen we dat vinden dan, Martijn? Dat uh, kunnen jullie uh, volgende week vinden op uh, voetbalinhaarlem.nl Oké. Okay. Nou, wat leuk. Uh, uh, ja, dat is weer een, een, nieuw, een nieuw dingetje. En, uh, ja, leuk om uh, die jongens wat persoonlijke aandacht te geven. Ja, zeker. Het als... gaat, maar, dat gaat goed dus, hè, met voetbal in Haarlem? We gaan zo uh, goed. Ja. Nou, absoluut. absoluut. Uh, als we gaan kijken, we zijn inmiddels uh, uh, ruim een jaar zijn met uitzending bij, uh, bij hen... Of bij jullie, sorry. En uh, <laughs> nou ja, als we kijken waar we, waar we toen stonden en waar we nu staan, ja, dan uh, kunnen we alleen maar heel heel tevreden zijn en uh, lekker zo doorgaan. Dan uh, ben ik benieuwd uh, wat er nog allemaal gaat komen. Nou, uh, je krijgt het dus ook steeds drukker. Hè? Dus je hebt ook eigenlijk steeds meer mensen nodig om uh, jullie op de hoogte te houden van al die wedstrijden hè, die er gespeeld Klopt. worden. Klopt. Hoe, do hoe doe je we dat? Met, uh, we zijn inmiddels met uh, zo'n twintig vrijwilligers. Allermachtig. En uh, gelukkig ook uh, mensen die uh, wat uh, journalistieke ervaring hebben... Yeah. Uh, waar wij natuurlijk ook weer van, uh, van kunnen leren. Nou, ja, het wordt, uh, we hebben een, een, een, een mooi project waar we met z'n allen uh, echt trots op kunnen zijn. Mm. Mm. Nou, Heel leuk. Nou hebben wij tien luisteraars hier... maar mm. jij vertelde mij uh, vorige week... hoe vaak bijvoorbeeld een bericht over HFC gelezen wordt. Kun je dat aantal even noemen? Ja, dat uh, verschilt nogal. Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat er gewonnen wordt... dan wordt het uh, echt enorm goed gelezen... En dan, uh, nou ja goed, uh, de, de exacte aantallen die, die weet ik niet op mijn hoofd, maar uh, ga er maar vanuit dat het echt bijzonder goed gelezen wordt. Ja, en op het moment dat er, dat er uh, uh, niet gewonnen wordt, ja dan zien we wel dat het, uh, uh, dat het allemaal wat minder interessant is. Maar goed, dat is logisch hè? ik bedoel uh, op het moment dat, uh, ik noem maar wat, uh, een Zelftal volgend jaar geen EK speelt, ga ik ook niet zo veel kijken. Nee, maar het gekke is dat bijvoorbeeld een gelijkspel uit bij Linde door 3,500 mensen gezien is. Ja, eens. Ongelooflijk man. Ja, goed hè? goed. Ja. Dit weekend hebben uh, we ja. we een lekkere speelronde. op. Vertel dat is meteen. Ja. Uh, HFC natuurlijk uh, morgen uh, tegen uh, VVSB. Ja. Uh, ja. Goede ploeg VVSB. We hebben afgelopen uh, week gewonnen in de beker van, uh, van Katwijk. Nou, dat zegt wel maar genoeg. Dat was de eerste nederlaag van Katwijk dit seizoen. Uh, we hebben VVSB ook zien voetballen tegen Kalster. Ja, Het is gewoon een hele, hele degelijke stugge ploeg. Ze spelen ook al jaren samen, ja, hè, die boys? Ja, klopt, Komt ja. uh, Daar ben je niet zomaar van. Maar goed, hetzelfde geldt natuurlijk voor AFC. Um... Maar goed, AFC staat nog wel drie plekken voor ze, hè. Dus uh, VVSB heeft nog een hoop te winnen. Maar één punt ja. meer, hoor. Dus, uh... Ja, één puntaantal scheelt het als, natuurlijk... Uh, ligt het ja. allemaal nog dicht bij elkaar. Ja. Maar het, het kan een interessant potje worden, toch? Ja, absoluut, absoluut. Half vier, hè? Denk erom, half uh, ja, vier. Ja, half vier. En uh, ondanks dat die uh, live te zien is op Fox... zou ik toch uh, tegen de mensen willen zeggen... ga lekker naar AC? Ja, uh, ik bedoel, absoluut uh, mee eens. Uh, uh, het is schandalig, zo weinig mensen als er komen. Terwijl ja, het toch uh, het hoogste voetbal is in de hele regio, hè? Dat vind ik ook, dat vind ik ook. Leuk. Nou, oké. Okay. Dan hebben we ook nog uh, in uh, de zaterdag uh, vierde klasse... hebben we de topper tussen Haarlem, kermeland en, uh, ja, heb ik het weer over Koninklijke AFC, maar inderdaad, Koninklijke AC zaterdag... Mm -hmm. Um, dat wordt ook een aardige, aardig duel, denk ik. Um, ja goed, uh, Zandvoort uh, speelt natuurlijk uh, uit mijn hoofd tegen VEW, zegt het goed? Ik heb geen idee. Uh, volgens mij wel, ja volgens mij wel. Um, nou, en dan uh, zondag, uh, ja weet je, die hele, die hele uh, derde en vierde klasse, die, die staan bol van de, van de derby's weer. We hebben nu weer VVA Bloemendaal bijvoorbeeld. En uh, wat ik heel erg interessant vind, uh, RCA uh, werd tot een van de, de kandidaten uh, benoemd uh, als... als nou ja, als kampioenskandidaat in die vierde klasse. Maar die presteert echt ondermaats. En die spelen nu tegen een club waarvan je zou denken... dat die onderin mee zou doen. En die doen het helemaal niet slecht BSM. Uh, dit wordt voor, uh, voor RCA een wel. Als ze we nu weer geen punten pakken... dan, uh, dan uh, ja, jammer, ben, ik dat... benieuwd, ben ik benieuwd wat ze gaan doen. Dat BSM trouwens. Het zijn allemaal jonge jongens, hè? Ja, allemaal hele jonge jongens. Klopt, klopt, klopt. Wel leuk hoor dat ze het zo goed ja. doen. Ja, want je had gelijk wat betreft standwoord. Hè? Om drie uur spelen ze thuis tegen VEW... Yes. En VEW won afgelopen weekend thuis met 2-1 van die ploeg met die geweldige naam. Jij kan het heel makkelijk uitspreken. ZSGO WMS. ZSGO WMS. Yes. <laughs> uh, en komende zondag uh, Telstar. Ja. En die staan nu vijfde. Er staan drie ploegen, die staan erboven. Hè? Die kunnen dus de periode pakken. Maar stel nou eens dat ze alle drie verliezen. Ja. En Telstar wint. Dat moet vanavond gebeuren, hè? Huh? Die is ja. vanavond allemaal vanavond? Ja. Ja, is... mocht dat gebeuren en Telstar wint. Uh, komende zondag van Almere City, ja, dan pakt de Kelser uh, de periode. Maar buiten ja, dat, dat uh, uh, stel buiten dat er vanavond één de periode pakt uh, je, de, en je wordt tweede of derde, uh, als die gasten kampioen worden of promoveren, dan heb je ook... Uh... Ja, klopt. Het is uh, sowieso in de Jupiler League al bijzonder. Uh, de, de, de gehele linkerrij, ja. uh, die, die gaan uiteindelijk uh, meedoen in de play-offs. Uh, nou, laten we niet te vroeg juichen, maar goed, Telser is wel goed op weg. Ja. En, uh, en Snoei is natuurlijk een geweldig trainer. En Korea die, die doet het ook geweldig. Dus uh, nou, het ja, kan en, zomaar hoor. Hangt, een, hangt een, een goede sfeer uh, bij de club. Ja. Uh, Rodriguez is wel nog geschorst. Uh, maar goed, zijn vervanger. handen Huy, doet uitstekend. Ja. Dus uh, daar, daar, daar verzwakken ze niet. Ja, goed, verder is iedereen, is iedereen fit. En Benjamin van der Broek, lange tijd geblesseerd geweest. Uh, die uh, zit waarschijnlijk wel weer bij de selectie, op je minuut gaan maken, super maar uh, die, uh, die is op de weg terug. Ja. Leuk hoor. Nou, dat, dat was het uh, programma in het, uh, nou ik wil wel zeggen kort, maar genoeg. Ja. Nou, <laughs> nog even vertellen waar jij naartoe gaat. Uh, ik ben uh, morgen een dagje vrij en uh, zondag uh, ben ik bij Leuk. Heerlijk. Nou, dan wens ik je daar heel veel plezier bij, Martijn. Mannen, jullie veel succes morgen met HFC? Nou, zo is het. En dankjewel weer. Hè. We spreken elkaar weer. Nou, hoi, okay, man. Hoi. hoi. Martijn Prinsen van Stad. En ik ga een plaatje opdragen aan onze presentator Ron Perenboom Voller. Omdat het zo'n klein mannetje is. The Longfellow Serenade.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 Ja, het zikkerdoom zat enkele malen bomvol in Amsterdam. Allemaal vanwege deze meneer die ze in België Nederlands Diamant noemen. He. Oftewel Neil Diamond, want die was het natuurlijk met Longfellow of Serenade. Nou, en het kleine mannetje is natuurlijk helemaal geen klein mannetje. Dus is in, in tegendeel zou ik willen zeggen een, uh, een meneer die nooit staat te huilen omdat hij niet bij de bel kan. Onze Ron. Uh, we gaan naar de presentatoren van vandaag. En we gaan alles weer horen over uh, lokale sport, internationale sport. Nou, you name it. Zo is het. Dankjewel, Sharon. Alsjeblieft. Ja, daar zijn we weer. Henny. Uh, Hennie. Ja. Uh, we hebben nou het schaatsen doorgenomen en allerlei andere dingen. Maar het, het, het, het Eredivisie, er wordt natuurlijk gewoon ook een volledig uh, programma afgewerkt. Hè? Ja. Uh, niet zoveel bijzonders, hè. Nee, nee Roda Feyenoord, nee. Twente Excelsior, de nee. klas VVV, Willem II Ajax, Pek Ado. Dat is allemaal niet... Vitesse PSV zou misschien wel leuk kunnen worden. Ja, die winnen Vitesse. Nou ja, dat, dat hoop ik voor ze. Maar goed, ze spelen thuis, hè? Ja. dus dat, dat kan interessant zijn. Nou, kijk, dan is natuurlijk wel de, de competitie weer opnieuw begonnen. Hè? Dat, dat is waar. Dan, dan is dat is waar, dan als dat ja. zou gebeuren, zeker. Sparta-Groningen, Utrecht-Nakken, Heerenveen-AZ. Eventueel Herenveen thuis Nou, die moeten toch echt weer de weg naar boven zitten. Die hebben de weg vier vier elkaar, elkaar verloren. Dus, uh, ja. Ga niet lukken. Nee, nou, maar jij hebt, jij hebt iets uh, jaar nou, te groot van de Telegraaf. Ja, die, uh, op, ik neem je even terug naar 11 oktober. Ja? Want Jaap die heeft zijn eigen kijk in de Telegraaf. Ja? En die schreef tijdens een fase waarin het gilde der wijsneuzen van alles en nog niks over het Nederlandse voetbal vindt was het geluid van Fred Rutte een verademing. Tijdens de uitzending van de perstribune op Radio 1... zei de oud-trainer van Twentus, Schauke 04, PSV Vitesse en Feyenoord... het klip en klaar. Met ons talent is nog steeds weinig mis. Alleen wie de Hollandse school weer de Hollandse school wil laten zijn... zorgt dat de coach weer belangrijker wordt dan de specialisten. En zorgt dat dit in alle geledingen van de opleiding gebeurt. Het Nederlandse voetbal moet terug naar de basis... Wat dat betreft kunnen de beelden van Frankrijk-Nederland... niet vaak genoeg worden herhaald. Oranje werd toen vooral op drie punten afgetroefd. Het aannemen, het pasen van de bal en het bewegen zonder bal. En dat is absoluut waar wat hij zegt. hè? Je ziet zelfs in de eredivisie dat spelers niet eens een bal kunnen aannemen. Laat staan dat ze kunnen opendraaien. Ja? Je ziet ze stilstaan. Let maar eens op. Heel veel spelers staan stil. Als je stilstaat ben je al verloren. En dat moet dus veranderen en daar, daar heeft hij absoluut gelijk in. Oranje werd toen vooral op drie punten afgetroefd. Het aannemen en pazen van de bal en het bewegen zonder bal. Allemaal heeft het nauwelijks met talent te maken en alles met trainingsuren. En ook dat is waar. In het buitenland wordt veel meer getraind dan in Nederland. Er zijn een paar ploegen die trainen wel, wel iedere dag. Maar een amateurploeg die traint twee keer in de week. Ja, dat kan niet. Daar kan je het niet mee maken. Het alsmaar oefenen van de basis van het voetbal. De tienduizenden balcontacten die uiteindelijk een automatisme in de hand werkt. die met steeds hogere snelheid wordt uitgevoerd. Dat is ook wat ze zeggen over kleintjes. Hè? Het is heel vervelend dat je het steeds moet herhalen. Maar tienduizend keer moeten ze het gedaan hebben voor ze het beheersen. Ja, Henny, eh, eh, nee, maar het geldt voor elke sport. Ja, dat is zo. Ik bedoel 10.000 rondjes op de schaatsbaan. En uh, je komt ook 10.000 keer tegen een balletje slaan bij golf. Ja. En, en je begint het misschien een beetje in je vingers te krijgen. Dat, dat is in elke sport. Als een golfer uh, uh, klaar is. Uh, die spelen vijf dagen. Elke dag. Dan hebben ze 4,5, 5 uur gelopen. en hebben ze gespeeld. Zijn ze klaar. Dan gaan ze nog de driving range op ja. om te slaan om dingen die niet goed gingen in die, op die ene dag weer te verbeteren. Ja. En dat doen ze iedere dag, hè? Ja. Dus je, ziet ja, ook, ja. je ziet ook, dat is het leuke... Uh, voet, voetballers in wedstrijden ongelooflijk knap vrije trappen nemen. Dat ontstaat niet zomaar. Dat komt omdat die jongens na hun gewone training... nog eens een keer een, een half uur op het doel gaan staan rammen. Nou ja, precies. Maar, maar het, het, het bekende uh, schoolpleintjes of muurtje voetbal, ja. weet je... Ja. Uh, wij speelden vroeger uh, op straat en dan waren twee lantaarnpalen ons doel. Ja, bij ons twee putten. Nou ja, precies. Ja. Maar een lantaarnpaal van, uh, wat zal het zijn, 30 centimeter. Ja. Ja. En dan uh, met 4-5 tegen 5 of 4 tegen 4 en dan proberen maar te raken. Misschien is het leuk om uh, de eindconclusie van Jaap de Groot in die column ja. nog even uh, ja. te noemen. Want dat was, was best aardig. Laat me horen. In de perfecte vorm levert het totaalvoetbal op. Waarmee Oranje tijdens het wereldkampioenschap in 1974 de wereld zou veroveren. Met spelers die in staat zijn om eerst individueel te leveren. Om vervolgens het collectief naar een hoger plan te tillen. Intussen wordt het ene plan na het andere geschreven. We hebben het erover over gehad. Ja. Jelle Goes met zijn winnaars van morgen. De een nog wetenschappelijker en didactischer. Nog beter onderbouwd dan de ander. En iedereen neemt het serieus. Fred Rutte dus niet. Wie volgt? Wie volgt? Zeg dat. We gaan nu een oefenwedstrijdje spelen, geloof ik. Hè, ja. tegen... Met spelers die uh, ja. ongeveer aan de AOW toe zijn. Terwijl je, als je dus een periode aan geen kampioenschap meedoet... moet gaan bouwen met jonge spelers. Ja. Ervaring laten opdoen. En dat vind ik toch ook een, een makker hoor in het Nederlandse voetbal. Dat jongeren heel weinig kansen krijgen. Ja. Hennie? Het is, het is een probleem. <laughs> Overigens wist je, even, om even voetbal aan te haken... dat FC Barcelona Messi een contract aanbiedt voor het leven. Ja, dat is... Iniesta heeft hem al getekend. Die ja. kreeg dat ook. Ja. En Messi die wilde eigenlijk voor vier jaar verlengen. Maar ze hebben nu bedacht van... nou weet je wat, waarom geven we die man niet gewoon een contract voor het leven? Ja. Ik ben benieuwd of hij dat doet. En hij wordt 120. <laughs> nou, lekker dan. Ja. Uh, Charles, we gaan naar jou. Nou, dat lijkt me heel gezellig. Dan gaan we naar Frankrijk. Dat doe ik nog een klein beetje hè, in, zo zin toch? <laughs> Frankrijk. Bonnie Tyler en ze maakt ook furore natuurlijk met Total Eclipse of the Heart. Ik denk wel een van de meest uh, gedraaide successen van haar. Henny, vond je het wel mooi? Of uh, zeg je nou? Dat, uh, ja, no. je hebt wel eens betere gedraaid. Uh, <laughs> hey Henny, ik heb breaking news. Vertel. Martina Hinge stopt. Ja, dat. <laughs> Dat is verschrikkelijk, hè? Hoe moeten we nou verder? De 37-jarige tennister is bezig aan haar laatste toernooi. Bij de World Tennis Association Finals in Singapore houdt ze het voor gezien. En het is beter om te stoppen op je hoogtepunt, vindt ze. Nou ja, dat is aan haar dan. Ja, zullen we eens een uh, paar dingetjes kort doen? Vind ik altijd goed, hè? Wat heb je? Nou, ik heb nog niet zoveel hoor. Oh. Hmm. Nou, Michael van Gerwen en Jelle Klaassen hebben zich op het EK Darts in uh, Hasselt geplaatst voor de tweede ronde. Uh, de nummer 1 van de wereld, hè, Michael, was natuurlijk met 6-2 te sterk voor Jan Dekker. En Jan Klaassen zette in een eveneens Nederlands onder onsje, Christian Kist met 6-0 aan de kant. We... Geen gang? We hebben het over Max al gehad, hè? Ja, ja. Uh... Vind jij terecht dat hij alsnog zijn excuses heeft aangeboden aan Stuart Gary Connolly? Um, heeft hij zijn excuses aangeboden om wat hij heeft gezegd ja, of om, ja, wat, ja. om de beslissing? Ja. Nee, om wat hij heeft gezegd. Ja, dat vind ik wel goed. Want het was niet best natuurlijk. En dat, dat, dat had hij niet moeten doen. Overigens uh, uh, gaan we daar even op door... Um, er zijn uh, inderdaad, heeft de VIA op Mex in Mexico op diverse plekken... langs de baan drempels neergelegd. He, het gaat over het overschrijden van die witte lijnen. Ja, ja. En daarmee moet worden voorkomen dat de coureurs... tijdens het Grand Prix weekend uh, op het Autodromo Hermanos Rodriguez... zonder schade of tijdverlies kunnen afsnijden. En dat komt eigenlijk omdat het vorig jaar tijdens die race misging. Direct naar de start heb je de eerste bocht... en Lewis Hamilton ging daar rechtdoor... Maar behield zijn leidende positie. Terwijl je normaliter had moeten zeggen: van. Je hebt afgesneden. Dus je moet positie teruggeven. En in de slotfase. Hamilton werd daarvoor niet bestraft. Maar in de slotfase was. Verstappen in gevecht met Sebastian Vettel. Toen kwam hem in diezelfde bocht. Overkwam hem precies hetzelfde. En toen kreeg hij vijf seconden tijdstraf. Zij wel. Hamilton niet. En dat zijn die twee maten waarbij voortdurend in die Formule 1 gemeten wordt. Is ingewikkeld dus. Wie zei dat het slecht ging met het Nederlandse voetbal? We schrijven 27 oktober 2017 en we zijn drie wereldkampioenen rijker. Feyenoord in 1970, Ajax in 1972 en 1995... worden als winnaars van de Inter Intercontinental Cup... namelijk officieel als wereldkampioen erkend door de FIFA. strijd om de wereldbeker, het jaarlijkse treffen... tussen de kampioen van Europa en Zuid-Amerika... ...hield op te bestaan in 2004. Dus het kan niet meer veranderen. Knap, hè? Ja. Nou, wat interessant. Heel knap. Ja. Hey, Michael van der Mark, dat is een motorcoureur ...en die zou invallen een wedstrijd of twee geleden... ...maar dat gebeurde niet. En hij kon nog steeds niet debuteren... ...maar dit weekend gebeurt het wel... ...want hij vervangt hier Jonas Volger... En dan mag hij voor het eerst op zo'n uh, MotoGP Yamaha-machine rondjes rijden. En dat doet hij op het Sepang International Circuit in Maleisië. En dat is een droom die in vervulling gaat. En hij genoot van zijn eerste rondjes op de machine. Voor de eerste keer op een MotoGP-fiets was dit nog niet zo slecht, zegt hij. Het was een mooie dag. Game, set en match. Caroline Garcia knokt zich naar een kansloze eerste set langs Caroline Wozniacki en mag blijven hopen op een plek bij de laatste vier. De Française zet haar Deense opponenten in drie sets opzij... 06-6-3-7-5... en moet nu wachten op de uitkomst van de partij... tussen Simona Galeb en Elina Svitolina. Stopt de persen. Robert <laughs> Prosinecki stopt als bondscoach van Azerbeidzjan. Het contract van de oud-topvoetballer uit Kroatië wordt niet verlengd. Hij loste in 2014 de Duitser Bertie Voogts af... als bondscoach van Azerbeidzjan. Maar hij wist zijn ploeg niet naar het WK in Rusland te loodsen. Kane mist de Engelse topper definitief met een hamstringblessure. Spurs moet het morgen tegen Manchester United definitief stellen zonder de goals van Harry Kane. De topscorer kampt met een hamstringblessure, wijst onderzoek van de medische staf uit. We kunnen geen risico's met hem nemen, bevestigt zijn coach Mauricio Pochettino. Maar ze in de singles het niet zo best doet, gaat het in de dubbels veel beter. Kiki Bertens heeft met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson... de halve finales bereikt van de prestigieuze WTA-finals. Dezelfde finals waar Hingis afscheid neemt. Het duo was in de kwartfinale van het eindejaarsdurnooi te sterk... voor Ashley Barty en Casey Delacqua uit Australië. Alleen Wesley Snijden en zijn ploeggenoten van OGC Nice... hoeven vanavond niet te vrezen voor Neymar... Franse Bond besluit de Braziliaanse recordaankoop van Paris Saint-Germain. Definitief maar één duel te schorsen na zijn twee kaarten van zondag tegen Olympique Marseille. Dat eindigt trouwens in 2-2. En Nederland zal met een omvangrijke judoploeg deelnemen aan de Grand Prix. Komende maand in Den Haag, van 17 tot 19 november is dat, maar liefst 47 judoka's betreden voor eigen publiek de tatami op de in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Bertens dringt samen met haar vaste maatje Larsen door... tot de laatste vier dubbelkoppels bij het prestigieuze eindejaarstoernooi. De Australische combinatie Bertie Delacat wordt na een super tiebreak met 7, 6-7, 10-6 naar huis gestuurd. Bij de laatste vier duo's wacht het nederlandse zweedse koppel... een partij met Gabriele Dabrowski en Yifan Xu. Of Ekaterina Makarova en Elena Vesnina. Ja, en dan is er een topper hè, dit weekend in Engeland. Tottenham tegen Man U. Alleen Tottenham Hotspur vreest dat Harry Kane zaterdag niet in actie kan komen. Tijdens deze topper, want de Engelse spits die dit seizoen aan de lopende band scoort, heeft last van zijn hamstring. Had ik net verteld. Oh, had je het net verteld? <laughs> ja, ja. Nou ja, ze zitten wel allemaal te zoeken. En... <laughs> Sorry, excuus. <laughs> ja, nee, nee. Michael van der Mark begint zijn eerste echte weekend in de koningsklasse van de motorsport met twee negentiende plaatsen. Zowel in de eerste als in de tweede vrije training laat hij drie coureurs achter zich op zijn monster Yamaha Tech 3. Andreo Dovicioso. Die Mark Marques zonder van diens vierde wereldtitel hoopt af te houden. is in beide sessies de snelste op het Sepang International Circuit in Maleisië. Ja, ook in Spanje is de beker natuurlijk. de bekerstrijd in volle gang. Voor Real Madrid was dat maar een moeizame exercitie. Want in de vijfde ronde moesten ze tegen Fuen Labrada. dat uitkomt in de tweede divisie. en ze moesten het met strafschoppen winnen. Ik heb eigenlijk niks meer. Nee. Nou, dan heb ik nog een stukje muziek. Houden we het hierbij. Als jullie het goed vinden. Ja, natuurlijk. Nou, voor deze keer. Toi qui marche dans le vent. Seul dans la trop grande ville. Avec le cafard tranquille du passant.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 Toi qui cherches Quelque argent Pour te boucler La semaine Dans la ville Tu promènes Ton ballon Cascadeur Soleil couchant Tu passes devant Les banques Si tu n'es Que saltimbanque, d'un banque L'important L'important, c'est la rose, L'important, c'est la rose, L'important, c'est la rose, c'est toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière Sans printemps Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme un poème, t'as le cœur comme un carême, et pourtant l'important c'est. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant, dis à ton tour maintenant, que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. Het gaat allemaal niet om de kostbaarste zaken, het gaat allemaal om de rozen, de liefde in het leven. Uh, uh, Gilbert Bekoos ook dat voor ons. Uh. Henri, que veux-je faire? Et, maintenant. Et maintenant, Ja, daar zijn <laughs> we. Hey, uh, uh, ik kom net, Henny, ik kreeg van Facebook even die berichtjes. Hè, van. Uh, delen uw herinneringen, ja. weet je wel. En er kwam een fotootje naar voren. waarin ik uh, in het stadion van Heracles sta. met uh, de speaker van Heracles, Gerard Kuizinga. En. Hij houdt. we houden samen de HFC-das Dus precies twee jaar geleden dat HFC ja. daar bij Heracles voor de beker speelde. En, was dat. Ja, en ik ben natuurlijk speaker bij HFC. En ik heb toen voorafgaand aan die wedstrijd heb ik ze gemaild. Van ik zou wel eens willen weten hoe dat in een echt stadion, groot stadion. Hè, zoals bij een Heracles bij een eredivisie ja. topper aan toe gaat. En ja. toen heeft hij me uitgenodigd. En mocht ik die avond met hem meelopen uh, helemaal uh, uh, hoe dat ging. daar was hartstikke leuk. Weet je dat er morgen een Open Nederlands Kampioenschap in Zandvoort is? Nee, wat dan? Ja. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van Strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de achtste keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap. Garnalen Pellen. Kijk. Het begint om vier uur morgenmiddag. Dus als je interesse hebt... Nou ja, dat zit ik bij HFC, dat snap je toch zelf ook wel? Uh -huh, uh -huh. <laughs> ik ook, dus ik kan niet meedoen. Nee, we kunnen niet pellen. We moeten maar een keer een ander, uh, een ander kampioen worden, hè? <laughs> Ja, precies. <laughs> nee, we kunnen niet pellen, nou, dat maakt niet uit. Okay, Zullen we ja. eens even kijken wat uh, de BBC allemaal nog voor sport heeft? Ja. ja. Ik heb hier... Uh, nou, heb jij, uh, nou, nou jou, jou. Jos, Jos heeft ja? sport, ja. hoor ik. Ja, ja ik, heb, ik heb nog een paar dingetjes. Um, ja, de belangrijkste wedstrijd dit weekend is uiteraard uh, Manchester United tegen Tottenham. Ik denk dat daar genoeg over is gesproken. Dat een hartstikke leuke wedstrijd kunnen zijn. De wedstrijd tussen Lukaku en Kane. Maar goed, Kane is geblesseerd. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe het spel verder gaat uh, verlopen. Een interessante uh, wedstrijd is wel die uh, tussen Leicester en Everton... Lester heeft een nieuwe manager aangesteld. De Fransman Claude Buell. Dat is de opvolger van Mr. Shakespeare. Een andere Shakespeare dan de man die wij, die, die wij kennen. Uh, Leicester staat op de 14e plaats. Everton staat op de 18e plaats. Maar Everton ja, het is natuurlijk erop gespind om langs de eens een keer wat te gaan winnen. Zeker na het ontslag van Koeman. En uh, mocht dat lukken bij Everton, dan kan Everton zomaar eens een keer doorschieten naar de 12e plaats. Ze hebben een nieuwe manager. Uh, Mr. Unsworth is een oud speler van, uh, van Everton. En die is nu de stand-in manager voor zolang ze duurt... totdat men een nieuwe manager heeft uh, gevonden. Wat ook leuk is, is de wedstrijd van Brighton. Brighton is dit jaar voor het eerst in de league. Die staat nu inmiddels op de 11e plaats en die speelt tegen Southampton. Oké, okay, allemaal middenmoot, maar, maar toch wel interessant. Southampton met uh, 10 punten... Het is nummer 11 om nummer 12... en Brighton zou zomaar eens met winst naar de negende plaats kunnen gaan. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Liverpool op de negende plaats... en Huddersfield op de elfde plaats. Huddersfield die zou zomaar Liverpool voorbij kunnen streven bij winst... en zou dan eventueel van de elfde zelfs naar de zevende plaats kunnen gaan. Dat zijn wel eens een beetje de belangrijkste wedstrijden... die ik, die ik tot op heden heb kunnen volgen. Dus... Maar waarschijnlijk hebben jullie nog wel ander nieuws over Engelse uh, sport. Of nou, niet? Nee, niet echt. Eigenlijk waar okay, ik zou willen nou, zeggen. Dus, uh, wat mij betreft, uh, draaien we nog even wat lekkere muziek. Nou, ja, maar het, wel, het, goed. Het, het leuke wat lekkere is muziek. dat uh, Op dit moment op, ja, Euro, op prachtig, Eurosport hey. ja. uh, wordt de zesdaagse van, uh, van Londen, die wordt uitgezonden. En daar zag ik net een Madison sprint van Cavendish, jongen. Nou, niet normaal. Dat is echt de moeite waard. Dus als je van wielrennen houdt, ga naar Eurosport. Dan kun je echt genieten. Het is echt een prachtige uitzending. Hè? Het is echt schitterend om die gasten te zien rijden. Ja, een beetje hoeveel, hoeveel, zie je hoeveel mensen er zijn? hier. Ongelooflijk, hè? Ja. Echt wel razend populair, die baanwedstrijden. Dit is zo'n aflossingskoers, hè? Ja. Ja. Dat is, dat ja. ik, ik vind dat zo dood ongelooflijk als ze elkaar... in die ho? in die melé van al die ja. renners elkaar een handje geven... Ja. naar voren ja. swiepen en, en hoe ze elkaar weer vinden. Ik vind het echt ontzettend spannend. Moet je toch kijken hoe dat gaat? Zeg. Dat is ongelooflijk. Met de snelheid van hier tot Tokio. Dat is echt... echt. Mensen we kunnen luisteraars allemaal de luisteraars al een Eurosport zeker even gaan kijken. <laughs> Moeite waard. Ja, wij zitten nu een stom naar een beeldscherm te kijken terwijl nou, we de radio maken. Dat kan helemaal Sorry. niet. Sorry, we, weet je ja. nog wat anders is? Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. En massaal meegezongen Wilhelmus. En de platen Hollanders deden ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votrol. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief 26 minuten, ja, zijn er gespeeld. Met Ronald Koeman, die een 1-2 probeert met Brukken Koeman dan richting Strasse Gebied. Willie van de op trofee, bijna uit, maar goal! Ja! Doet het! roepen de Brazilianen! En wij roepen het nu ook! 26,5 minuut! Zet van rechts via Ronald Koeman. Willy van der Kerkhoop stapt er overheen. En Peter Houtman, bankzitter bij Feyenoord. Wel gekozen in het Nederlands elftal. Hij bedenkt zich niet van de rand van het strafschilderbied. Boom! Achter Arconada. Nederland leidt met 1-0. En de sfeer is daar in het Feyenoordstadion. Stadion. 1-0 voor Nederland. Zou je dat een Henny, droom je er nog wel eens van als je zwaar getafeld hebt? Wat een jong stemmetje uit je ja, toch, ja, toch eigenlijk, ja, Henny? <laughs> Ja, ja het, echt, echt een paar, ja, paar toonhoogtes. Uh, ja, er is toch ja. iets veranderd, he, in de loop der jaren. Jullie ja, ja, ja, ja, ja, willen je dat, je dat ik volgende week volgende huis blijf, is goed hoor, jongen Nou, die whisky, die brengt die stem omlaag. We ja, hebben ja. een van de beroemdste ja. mensen uit Zandvoort aan de lijn. Oh, gelukkig de hebben we hem aan de lijn. Ja. Want, is je ook want, uh, ja. wat, wat kan jij gillen, ongelooflijk. Nou, begin je ook nog te zeuren, Ja. <laughs> Goedemiddag heren. Ja, ja, nou, ja dat wij, is voor ja, mij ja, geen goede middag meer hoor. <laughs> nou oké. Okay. Feestelijke muziek. Jo, was er zo belangrijk voor je dat je het dat je niet kon net een uur geleden? Ik was zo naar een interview. Ja, ja dat heeft niets met te maken. Met wie joh? Daar doen we niet ermee. <laughs> <laughs> nee, welk mooi nou, nou, nou, meisje wel. heb je nu weer geïnterviewd? Ja. Bij Rhodes, dat is een, een vrijwilligersorganisatie die uh, gratis cursussen aanbiedt. En die heeft twee nieuwe cursussen. Ah. En die ga je allebei volgen. Nee, want uh, eentje, dat is fotografie. Nee, en nou, dat kun dat, je die niet. Die hoef je niet te nee. volgen. Nee, dat kan niet meer. Nee. Nee. nee, dat gaat boven je pit. Dat kan niet. <laughs> Thuisclub VVA de Spartaan was afgelopen zaterdag geen partij voor de SV Zandvoort. Dat het bij rust nog maar 0-2 stond, was een wonder. Zandvoort won uiteindelijk met 0-6. En Butje Water was met drie doelpunten de grote man bij Zandvoort. Ja, de grote kleine man. Uh, je, je weet het. Uh, hij heeft altijd individuele acties. En ja, soms gaat dat goed. En soms gaat dat minder goed. Nou, nu ging het goed. Drie doelpunten van de zes. Nou ja, de 50% productie. Dat is toch al wat natuurlijk. Ja. En Kast uh, is Vries twee keer, hè? Ook leuk. Ja. En was ook. Kast uh, was ook nauw betrokken bij het, derde, bij het zesde doelpunt. Dat was van uh, Patrick van der Hoort. Invallen Patrick van der Hoort. Die begint weer terug te komen, eindelijk. Die heeft. Uh, ik denk dat we gauw uh, anderhalf, twee jaar uh, in de lab gezeten. Maar die begint weer terug te komen. Daar ben ik erg blij om, een goede verdediger. En uh, een man met overzicht, maar een jongen die ook kan aanvallen. En die, uh, ik denk dat hij heel goed kan passen in het uh, vaste plaatje daar van uh, Tessunier. Ja, hoe is het met Milan berk Belekamp en met Quentin Huisman? Ja, dat zijn allemaal lichte blessures. En uh, gezien de, pot, uh, de potentie van de, de, deze wedstrijd heeft... Uh, uh, Ted gezegd, nou, uh, neem rust, uh, uh, het is ook goed gegaan. Er waren ook nog vier jongens op vakantie, hallo. Maar dat geeft aan hoe breed die selectie is van Zandvoort. Ja, en dat als zei hij Zandvoort... ook, hè, Ted? Ja, als je zes man mist en je speelt zo'n wedstrijd, ja, dan zit het goed. Nou, Ted zei, het was geen hoogstaande pot, maar de breedte ja. van de groep is wel gebleken en heeft zich uitbetaald. En dat is natuurlijk zo. Ja, ja, ja, en dat, uh, ja, dat schrijf ik toch op zijn konto. Ja. Uitstekend werk wat hij doet. Ja, hij uh, maakt er echt een team van. Hè? Ja, absoluut. Morgen drie uur, VEW. Ja, ik was, ik was eerst een beetje uitwachten voor toen Ted uh, voorgesteld werd als de nieuwe trainer. En, maar de gaande. Uh, nou, eigenlijk binnen twee weken had ik al door dat het dik in orde was hoor. Ja. Geen het fijne was dat Pancratius, de leider in deze klasse, die speelde lekker gelijk 2-2. Ja, die hebben die... tot tot min tien minuten voor het einde hebben we op 2-0 achterstand gestaan. Ja, Stormvogels is goed bezig, hè? Ja, ik denk het wel. Ze ja. uh, we hebben ook problemen gehad. Maar normaal. het verschil met Pankratius is nog maar één puntje. Ja, er zijn uh, twee punten ingelopen. Door de winst En Pankratius gelijkspel, maar één punt gekregen natuurlijk. En VEW uh, ja. moet kunnen, hè, morgen? Dat denk ik ook. Uh, denk ook. Ik denk dat... Uh, de grootste tegenstand moet komen van inderdaad Pancratius en VVC. Ja. VVC heeft ook behoorlijk gewonnen afgelopen weekend. 5-1 nog wel, tegenover. Ja, ja. ja, dat is niet gering. Denk erom. Dat is uh, voldoende hoor, denk ik. Ja. Hé, hey, we zouden vandaag uh, een hele speciale gast hebben. Ja. van van Ar... ja. ja, ja. Maar dat ja, arme, arme schatje is ja. ziek geworden. Ja. Maar zon, Wessel, haar, haar zoon... ...is ja. door Robert Keijzer, de bondscoach van Badminton Nederland... ...geselecteerd voor het Europese jeugdkampioenschap onder 17... ...dat ja. volgende maand uh, in Praag, in Tsjechië wordt gehouden. Ja, dat is zijn eigen leeftijdsklasse. Hij heeft aan het WK meegedaan U19. Ja, hallo. Ja. En, uh, dus zijn leeftijdsklasse hoger. En nu uh, gaat hij in zijn eigen leeftijdsklasse. En ik verwacht er veel van heel erg, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat hij ver kan komen. met name als hij in, het, in de dubbels mag spelen en in het, in het uh, mix. ...is het een hele goede, goede badmintonner. zich ja. als een zus. Ook goed, heel goed in de mix, maar nou is Imke ook val goed geworden in de, in de single. En dat is, begint een hele oranje speelster te worden... ...die uh, gewoon heel Europa afreist om de wedstrijden te spelen. Ja. Buiten nou, Europa ook nog. Over reizen gesproken. Wessel was dus bij dat, uh, dat kampioenschap onder 19 in Indonesië... Ja, en, ja, ja. en iedere dag Papendal, jongen. Die, die ouders reizen zich helemaal suf. Nou, hij woont op Papendal. En, mm -hmm. en Imke ook. Ja, maar als dus, je je kinderen wil zien, ga je naar Papendal. Dus, uh, ja, uiteraard. uiteraard ja, een lekkere uiteraard, afstand. Ja. Maar ze hebben, ze hebben echt alles over voor die kinderen. En dat is goed. Ja. Als, als, als, er zijn een hoop talenten. Dat hebben we al eens een keer kunnen constateren. Dat weet je. En als uh, alle ouders er nou eens een keertje achter gingen staan... En, dit soort dingen kunnen faciliteren, dan gaat het de goede kant op, denk ik. Nou, Francine kon ook al tennis hoor, of uh, badminton. Hè? Ja, dus denk erom, dus niet mis hoor. Nee. En dat kan ze eigenlijk nog steeds. Dus ze heeft ook nog tot vrij hoge leeftijd internationaal gespeeld. Bij de veteranen weliswaar, maar goed, mm -hmm. je speelt toch internationaal tegen Denemarken ja, en Oost-Nederland. Dat, de dat zijn uh, allemaal badmintongekke gekke landen. Wat heb je nog meer, Joop, voor nieuws? Uh, lop, pop, pop, pop, pop. Ja, eigenlijk weinig. We krijgen weer een druk uh, sportweekend. Want de vakantie is voorbij. Uh, we hebben uh, morgen dus... ...Zandvoort uh, tegen VUW. We hebben de Zandvoortse de basketballers ...en de ...die alle twee thuis spelen. Het begint om kwart voor zes met de dames en half acht de heren. En uh, de hockey. Hebben we ook nog hockey? Moet ik even kijken? Ja, volgens mij wel. Ja, hockey speelt uit tegen Omoord. En oh, dat staat... Uh, ...nummer acht bij mij weten op de ranglijst. Mm -hmm. Ja, daar hebben ze een grote kans... om daar eens een keertje weer punten te pakken. Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. En wat hebben we nog meer? Ja, het Open Kampioenschap... Nederlands Kampioenschap, gaan halenpillen. Ik vind het ook een sport. En dat hebben wij al behandeld, hoor. Ja, dat maakt niet uit, maar ik vind het een sport. En wij, wij kunnen niet. Ron heeft vreselijk de P in... dat hij niet mee kan doen, want die moet... Uh, spiekeren bij HFC. En, oh ja, gaan we niet kolven, uh, Ron? Nee, nee, dan gaat HFC voeren. Oké. Okay. Ja. Wie moet dat anders doen, toch? Ja, dat vraag ik <laughs> me eigenlijk ook af. Hennie zal het niet doen. Nee. Het oh, nee. ah, joh, ik wens je hey, toch wel. een heel fijn weekend. <laughs> <laughs> en veel succes morgen bij de Ja, Pelle. Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> okay. Ik ga het alleen maar verslaan. Nou, oh, ja, nou, ik ben benieuwd hoe je dat doet. Dames ja. en heren, u bent direct verbonden ja. bij de Granalenkampioenschap. Ja. En dan, en dan uh, steeds heftiger, nou, zoals uh, jij dat uh, doet. Ik, ik, ik ben al, eens een, keertje, ik, ik ben al eens een keertje door, door Rob Harms geïnterviewd... tijdens dat uh, Open Campus van dus halen bellen. Maar ja, Rob is ziek. Het programma dat is er niet. en dus, We hebben ook geen voetbal op de radio morgen. Waarom niet? Ja, zeg maar. uh, Rob is ziek. Oh. Het programma dat staat op dit moment stil. Want Albert Jan doet er niet alleen... En nee. uh, ja, er is geen voetbal op de raad. Nou, er is maar één oplossing voor alle voetballiefhebbers. Ja, ik ga kijken. Ja. Half drie, Duikersveld. En ik kan, je één ding, ik kan de mensen één ding vertellen. Het voetbal van Zandvoort is absoluut om aan te zien. Ja, zeker. Zeker, zeker. Eigenlijk uh, vind ik te goed voor deze klasse. Ja, maar goed, dat duurt nog een paar maanden en dan zijn we eruit. Ja, godzijdank. <laughs> Hey. Hey, ik wens jullie heel veel succes van weekend. Dankjewel. Zijn weekend, Dag, joh. Dag, hoi. Bye. Bye. Bye. Bye. Sing, sing a song. Sing out loud. Sing out strong.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 song Ja, niet alleen kan zij heel mooi zingen, Karen Carpenter. Hij is helaas niet meer onder ons... Het was ook nog een verdienstelijk slagwerkstuk, brumstuk van de Bente Carpenters. Ik zit er weer bijna op, mannen. Nou, Charles. Nu weer voorbij. Jij snel. zegt het. Wat hm. uh, ga jij doen uh, van het weekend, Charles? Uh, ik, ik, ik moet uh, de heemsteden run. Dat is ook een sportevenement. Dat ja. moet ik uh, vastleggen op film en foto. Oké. Okay. Uh, en morgen heb ik ook nog wat fotografiewerk. En uh, nou ja, voor de rest ga ik gewoon voor mijn rust genieten. Voor zover dat tussendoor mogelijk is. Nou, wat heerlijk. Ja, ik heb best wel een heel leuk leven, hoor, wat dat betreft. Goed zo. En Hennie, jij zit dus morgenochtend, vertelde, je moet je met je team... Om tien uur. Om tien uur uit... Nee, thuis, thuis. Beden de kop lopen, SCW. en hoe heb je nu het spelersprobleem opgelost? Nou, dat heb ik nog niet opgelost. Er wordt uitermate veel over gewhatsappt. En mijn laatste vraag aan de ouders van het team... Zal ik de boel er maar belazeren? En hey, jongens ja, uit een oude ja, team halen. Ja, ja. Je moet er voetballen. Ja. ja. Dank je KNVB. Ja. Maar goed, daarnaast, Henny, wat ga je nog meer doen? Nou, dan uh, ga ik uh, koffie drinken in het clubhuis als de wedstrijd is afgelopen. Mm -hmm. En dat is genieten, hè, want je weet dat die koffie uh, bij HFC ongelooflijk is. Uh, Uiteraard goed. Ja. Daarna, dat weet ik niet, want ik drink geen koffie. Oké. Okay, nee, nou, thee is dan, ook goed, hoor. Dan, maar dan moet je ook maar eens de gevulde koeken proberen daar, want die, die zijn ook warm goed. Uit, uit de oven. Die worden te plekke gebakken. Dus dan uh, dan uh, om uh, half drie ga ik Ted Verdonk, Verdonkschot helpen met de opstelling. Oké, okay. ah, prima. Heel <laughs> goed, ja, goed. Er komt binnenkort een jonge speler in uh, die, zijn, die zijn opwachting gaat maken in het ja. team. En daar gaan we nog veel van horen. Leuk. Ja. Ja, Leuk, Lewis, hè? Ja, ja. Ja. Kamp, Leuk, alles. En verder even kijken, wat hebben we dan zondag? Ga ja, je zondag nog iets sporttechnisch ja, doen? Ja, wij moeten ja. om kwart voor drie uh, uh, de geweldige wedstrijd tegen Velzer uit met ons team. Oh. En uh, ja, we draaien fantastisch. Uh, boven verwachting staan vijfde. Ja, maar dan dan dat is weer een, een, een ander team. Dat is het vierde. Hè? Ja. Ik ben de vaste man van het vierde. Ah, okay. ja. Jos? Ik uh, sta morgen weer om acht uur op het veld om uh, scheidsrechts te begeleiden. Van acht tot een uur of twee. Ja. En morgenmiddag heb ik uh, weer van allerlei leuke dingen te doen. En zondag moet ik weer een wedstrijd sluiten. Dus, uh, maar je goed, gaat is ook niet weer niet naar kijken. Ik weet het niet. Kijk, als ik om acht uur op HVC kom en ik moet Stenie ook nog man, wachten tot half er vier... Ik ben het toch om 8 uur? Wat uh, maakt dat nou uit? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja wat maakt dat uit? Nou. Ga ze genieten van een leuke wedstrijd. Half nou, vier. Half vier hè? Half morgen, vier. Half, ja. half vier. En ja. nog even wie nog Max Verstappen wilt volgen. Van, uh, vanmiddag om 5 uur de eerste training. Om 9 okay. uur de tweede training. Morgen om 5 uh, uur de derde training. En om 8 uur de kwalificatie. En zondag om 8 uur de race in Mexico. Jouw Vrij voorspelling Jouw voorspelling van? van Max. Oh, Max? Nee, het is een slecht circuit voor ja. ze. Ik verwacht ja. 4 uh, of 5.